Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Reken maar niet op goedkoop tanken de komende tijd. Nu de olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië en Kuwait minder olie gaan produceren. Ze willen de prijs graag hoog houden en dus gaan ze minder oppompen. Vooral Rusland zou hier belang bij hebben. Sinds de oorlog verkopen ze minder en krijgen ze ook minder betaald voor hun olie. Kikkers, kakkerlakken en ratten. Volgens asielzoekers loopt het allemaal rond in de Zeelandhallen. Afgelopen weekend leidde de frustratie zelfs tot een protest. Maar dat is niet het enige waar de asielzoekers ontevreden over zijn, zegt deze verslaggever. Ze ergeren zich dus aan die leefomstandigheden, maar vooral aan de trage procedure van het IND. Daar zitten ze steeds op te wachten en ja, die onzekerheid die is echt killing voor die mensen. De opvang is bedoeld voor een paar weken, maar sommigen zitten er al een half jaar. Het COA zegt dat ze doen wat ze kunnen. Het volgende grote event in het Britse Koningshuis heeft een datum. De kroning van Charles gaat volgend jaar, 3 juni, gebeuren volgens persbureaus. Het is dan precies 70 jaar geleden dat zijn moeder werd gekroond. En bokster Tiffany van Soest timmert hard aan de weg. Amerikaanse met Nederlandse roots. Ze staat komend weekend in de Gelredoom... voor het hoofdgevecht tussen Bodderhari Hari en Alistair Overeem. Een ereplek. Haar training is niet echt alledaags. Ze traint met een pitbull. Ze springt in ijskoud water... En ze rolt als een tijger door het gras, zegt ze tegen het AD. Adding things like a ferocious pitbull, like a dog, uh, water, rain, uh, spinning to make yourself dizzy, like like getting hit in a fight. Um, it's just preparing the body and the mind for absolutely anything, because absolutely anything can happen in the ring. Zaterdag bokst Tiffany tegen de Franse Sarah Masoudak, en die wens ze veel succes. En dan nog het weer vanavond hier en daar regen. Vannacht klaart het op, morgen een zonnetje, dan wel 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, diemen richting Alkmaar. Voor Amstelveen Stadshard, 10 minuten vertraging. De afrit is daar dicht door een ongeluk. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. We kropen Nieuwe meer. 10 minuten vertraging. Op de A10 Noord, richting Zaanstad, is de vertraging een kwartier.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 Goedenavond, beste luisteraars van de krochten. Vandaag zijn we met onze microfoons neergestreken in Eindhoven. Misschien voor velen niet de grootste rockcity van Nederland, maar wel een met een rijke historie. Denk aan artiesten zoals Peter Koelewijn, Bots, Frescoe, Kovac, Pieter Pans, Speedrock en Armand. We zitten in Hotel Café De Kazerne samen met Bertus Borges, een van de pioniers van de Nederlandse rockmuziek. Met onder andere zijn band Sweet The Buster, zijn samenwerking met Robert Jans Tips. Hij is de schrijver van de Herman Brood hit Still Believe. Hij is lid van de band van Raymond van het Groenewoud en als saxofonist onder andere bij Golden Earring en alweer Herman Brood actief geweest. Maar hij is ook directeur geweest van de Fonteijse Rock Academie in Tilburg, schrijver van verschillende boeken en mogelijk nog veel meer. Een bewogen leven en een groot muzikaal oeuvre waar we waarschijnlijk maar een klein deel van kunnen belichten. Mijn naam is Dick van Duin en we gaan proberen om samen met Bertus en mijn collega Pim Groof mooie verhalen op te halen en te horen welke projecten de nog altijd zeer actieve Bertus nog op stapel heeft staan. Welkom Bertus. Hallo. Hallo. Heb je er nog wat aan toe te voegen? Ja, het is wel zo dat je, uh, uh, Fontys dat spreek je verkeerd uit, hij zei fontes, Hogescholenorganisatie, dat is eigenlijk alles wat ik erop heb toe te voegen. Oké. Okay. Ja. Ik heb nog wel een opmerking. Want je zegt uh, niet de grootste uh, rock'n'roll city, maar het is wel de eerste. Ik denk dat de rock'n'roll in Nederland in Eindhoven is begonnen. Mm, ja, je bedoelt waarschijnlijk Peter Koolo, hè? Zeker, ja. ja. Ja, die, en maar op dit moment is er steeds een hele grote scene rockmuzikanten. Ook okay. eigenlijk verenigd in Rock City Eindhoven. Met een uh, MBO-opleiding en uh, heel veel stevige gitaarmuziek, zeg maar. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja. Dus hier ja, gebeurt Pieter, het ook. Ja, Pieter Pens, Pieter Rock is eigenlijk daarvan een, de grootste uh, voortrekker geweest, ja, ja, okay. altijd. ja. Maar het is dus echt. Hier gebeurt het nog steeds, hier in Eindhoven. Ja, er zit heel, heel veel alternatieve dingen gebeuren hier. Okay. En meestal is zo dat ze afsterven als ze geïnstitutionaliseerd worden. Ja? ja. <laughs> dus ze moeten lokaal blijven eigenlijk. Ja, ja ze moet eigenlijk onderdrukt worden, dat is het beste. Ja, want <laughs> ja, je doet het toch een beetje voor de, voor de fame voor hè? De, uh, ja, nou, nou, niet helemaal voor de fame, weet je, Het gaat gewoon om dat er uh, zijn gewoon, het is gewoon muziek die gespeeld moet worden. Los van het voor de famers of het geld of wat ook. ja, dat nee, snap ik niet. Muziek die gespeeld moet worden. Ja. Met ja. je interne drijfveer bedoel je. Ja, van ja, dat is iets gewoon wat je kwijt wil. Ja. Net als dat je een boek schrijft van. Vanuit ja. jezelf, waar je, wat, ja. waar je je wat kwijt wil. Het is heb je einde, ook dat is in Eindhoven altijd geweest. Er uh, zijn altijd wel jonge lui. En ook oud, hè, maar altijd mensen geweest. Die uh, muziek hebben gemaakt. Omdat die muziek gewoon gemaakt... Ze wilden gewoon die muziek maken. Klaar ja, ja. af, weet je wel. Jij ook? Ja, dat was vroeger zeker. En nou, nou, nou, ik ben steeds heel dicht bij mezelf gebleven met muziek maken. Ja. Ik heb uh, altijd een... Uh, Post van gemaakt zeg maar om uh, alleen te spelen wat ik echt zie zit waar echt, echt iets bij voel wat okay. ik echt in geloof. Laat ze yeah. zeggen, ja. Daarom heb ik al uh, de eerste wat ik heb geweigerd toen ik uh, zeg maar uh, 21 was, was om te spelen in het uh, orkest van Tony Maltini van Circus. <laughs> Nou, daar heb toch iets ja. al gemist, denk ik. Ja. Ja. <laughs> Het was eigenlijk heel eenvoudig. Ik had uh, sociaal dienst aan gevraagd. Ik, ik was al ja. uh, heel vroeg getrouwd. En ik had een kind. En, uh, ik voegde sociaal dienst aan omdat ik dus te weinig verdiende met muziek maken. want Ik stond in de hitparade met de Mr. Almond Show. Maar we verdienden eigenlijk te weinig, weet je wel. En... Um, toen uh, ik kreeg ik dus gewoon de opdracht om te gaan solliciteren bij, bij Tony Maltini yeah. van de sociaal dienst. Yeah. En daar zou ik dus niet zitten en toen kreeg ik dus geen uitkering. <laughs> en toen ben ik uh, voor halve dagen gaan werken in de fabriek van Philip Morris. Er okay. was hier yeah. een sigarettenfabriek hier in midden in de stad en toen ben ik gewoon voor halve dagen daar gaan werken en dan kwam ik toch mooi rond. Fire! opleiding in muziek toch gedaan? Uh... Uh, ik had uh, twee jaar uh, conservatorium gedaan, ja. En uh, toen ben ik gestopt op conservatorium, omdat ik uh, besefte dat uh, dat ik uh, niet in de klassieke wereld wilde. En in die tijd, en dan praat ik over uh, kijk, ik heb, ben op conservatorium geweest, zeg ja, maar tussen uh, 66 en 68 of zo. Mm, yeah. En um, dat was uitsluitend klassieke muziek. Hè? Je mocht ja, zelfs... je jazz nog? Of? Het woord jazz mocht je eigenlijk niet noemen. Want het rare was... Ik was me dus het verdiepen in jazzmuziek. Omdat ik dus ook saxofoon speelde. En uh, ik was uh, in die tijd helemaal... Uh, Zeg maar into uh, John Coltrane, uh, Arthur Shep, uh, Erik Dolphy. Ja, yeah, al die uh, grote jazz mensen. Yeah. Ja, maar ook echt wel de, de progressieve kant, weet okay. je wel. Ja. Terwijl het conservatorium mocht je het woord jazz niet noemen, alleen als het had over het trio Pim Jacobs met Rita Reis. Dat was <laughs> okay. Net de jazz. <laughs> net de ja. jazz, en. ja. ja. <laughs> ja. Maar het werd niet onderwezen destijds. Absoluut niet. Nee, nee. nee Het was zelfs fout. Dus als, ja, maar ja, als als hoe we, kan in, muziek goed of fout zijn? Ja, kijk. Dat, voor, voor mij is het niet fout. Maar nee. voor, uh, voor de Het was zo dat het alleen klassieke muziek was. Oké. Okay. Okay. Ja. Als je achteraf terugkijkt. Kijkt, ja. Heb je daar dan wel dingen geleerd. Waarvan je zegt nou, dat was wel heel bruikbaar. Of daar heb ik heel veel aan gehad. Tuurlijk, heel veel. Want ik heb die twee jaar tijd heel veel geleerd. Het was alleen zo... Ik wilde niet doorgaan daarmee omdat ik. Uh, ik was eigenlijk van plan om een heel ander geluid te ontwikkelen op een sax. En toen was ik van plan om een heel andere muziek te gaan maken. En. Uh, ik was natuurlijk in die tijd heel erg op zoek naar. Uh, wat ik wilde gaan doen. Ja. En. Uh, ik heb er zeker geen spijt voor gehad, want ik heb echt heel veel geleerd. ook. Uh, hoe ik moet, vooral hoe ik moet oefenen, hoe ik mezelf in vorm moet houden. Uh, ik heb natuurlijk uh, toch heel veel uh, muziek leren kennen. Die ik eigenlijk vanuit mijn achtergrond niet kende. Want ik kom uit een arbeidersmilieu. En uh, mijn vader en moeder, die zaten ook wel in. De, die speelden ook muziek. Maar dan dat moet je meer denken aan de dansmuziek van na de oorlog. Weet je wel? Ja, een ja. beetje ja. big bandachtig. Nee, zelfs gewoon combo'tjes. Gewoon okay. orkestjes, weet je wel. Ja. Uh, Kermisorkestjes, weet je wel. Dat zo. En dan, mijn pa die speelde wel in de harmonie. bij ja, okay. een fanfare. Ja. Maar, ja, uh, is... uh, en we moeten zo in de kerk horen. Dat dus, zou ik zo zeggen. Maar, ja. uh, maar de, de muziek die ik bedoelde... Ik, ik kwam op het conservatorium. En uh, uh, ik was uh, de eerste week al volledig flabbergasted... Omdat ik uh, kennis maakte met uh, de mis van Igor Stravinsky. Ja. ik dacht, Jee, wat is dit voor muziek, man? Nee? Dus, ja. <laughs> ja. dus toen heb ik... Uh, uh, de zakpartituur gekocht van de, van de Vuurvogel en van Sacre du pré en de LP's gekocht. En ik heb me een week lang afgemeld op het conservatoire, maar dan ben ik dat eens even gaan beluisteren. Dat was, ik vond het fantastisch. Ja. <laughs> maar ik had er nooit ja. van gehoord, weet je wel. Nee. Nee. Nee. Thuis, werd er überhaupt thuis muziek gespeeld? Werd er ja, muziek geluisterd? Ja, ik heb het gewoon thuis. Uh, uh, heel moeten oefenen. Mijn eerste les heb ik van mijn pa gekregen. Gewoon in de keuken. Omdat hij... Uh, hij... Uh, hij uh, oefende eigenlijk de... De jonge koperblazers van, van de fanfare. Die... Hij was zonnetrompetist, dus hij gaf les aan de jonge koperblazers. Tegenwoordig is dat, is dat allemaal geregeld in plaatselijke muziekscholen en zo, maar toen was het gewoon zo dat Genome binnen binnen van varen ja, ja. waren okay. gewoon die tradities, weet ja, je wel. Ja. Maar ook waren de platen vroeger bij jullie in huis? Ja, ja, ja. We, we, we, dus we waren ook als uh, uh, teenagers weet je wel, heel erg actief en we speelden heel veel. Uh, ja, echt in die tijd heel veel blues uh, en soulmuziek en dat was eigenlijk hoofdzakelijk wat, wat ik eruit werd. Ja. En ging je dan zelf ook luisteren om platen te kopen of was dat... Ja, ja, dat was, dat was een... Uh, to, uh, kijk, tegenwoordig is alles beschikbaar, maar toen was het echt zo, je moest sparen voor een plaat. Dan moest je dus van, ik, ik, ik woonde in Veldhoven, dus dan moet je op de fiets of met de bus naar de stad en dan uh, had je bijvoorbeeld twintig uh, gulden, dan kon je dus eigenlijk één plaat verkopen. <laughs> en dan sparen Spaar voor het volgende, ja. Ja, ja, ja, ja. maar dus, dan gingen ze in die winkel, gingen ze echt uh, zoeken naar welke zak meenemen, weet je wel. Ja, ja. En dan uiteindelijk had je dus een plaat. En <laughs> Die kocht je dan, ja. En dan, uh, ik weet 20. wel, mijn eerste, eerste plaat die ik kocht, het was een uh, plaat van uh, Josh White. Dat was een uh, blik, een gospelzanger te zijn, maar um, uh, die speelde met een kleine bezetting, maar dat ik was gewoon omdat ik, uh, ik wilde iets hebben van Sonny Boy Williamson. Omdat ik die, had ik, die naam had ik gehoord bij een interview met de, met de Stones, denk ik. Van, van Mick Jagger, oh, ja. weet je wel? Ja. Ja. En uh, toen vond ik dus bij verleest een plaat waar hij op meespeelde en die heb ik gekocht. Oké. Weet je, in die tijd werd er ook nog heel veel... Uh, ze zwarte muziek uitgebracht, die zat op het randje van, van uh, uh, kerkelijk, van gospel, ja. of van mondern. Het was zo op het randje, weet je wel. Ja. En Jos White was eigenlijk wel een religieuze zanger, dat wel. En wat, wat, als je zo terugkijkt van die platen die je in die periode kocht, zijn er daar nog platen bij waarvan je zegt nou die zijn... Voor de rest van mijn leven bij me gebleven, bij me gebleven en van, van, van, van grote invloed. Ja, die, de, eigenlijk is dat wel het belangrijkste is geweest uh, uh, van Miles Davis, uh, Sketch of Spain. Sketches of Spain. Maar die, maar die plaat van Miles Davis, die heb ik gekocht. Omdat er, er stond een man op met een waanzinnig mooi horloge op de hoes. En <laughs> dat was hij. Dat was hij zelf. De tekort en plaat en thuis geluisterd bijvoorbeeld is fantastisch. Maar komt het ook een beetje door je achtergrond dat je als saxofonist bezig was? Ja, want er stonden namelijk ook, er waren geloof ik nog een paar nummers waar ook andere saxofonisten op stonden. Want ik was in die tijd bijvoorbeeld wel een fan aan het worden van Kennemore En dat vind ik een fantastische saxofonist. Ja, je zocht eigenlijk in die tijd gewoon, maar in de, in de eerste band waar ik speelde, in speelde, die heette de Evergreens in, in Veld over. En daar begon ik ook in te zingen. En uh, toen kwamen net de Beatles de Stones op. Ja. En dan um, kocht je een singeltje. En dan ging je dat dus, probeerde ik seks te ontrafelen dus, hè ja en, en dan uh, ik ging dat speelde ik dat gewoon in Dancing, we speelden in Dancing, zeg je okay. wel. Yeah. Yeah. En uh, ik weet dat er bijvoorbeeld uh, Get Off of My Cloud en zo, daar heb ik ook op een gegeven moment, dus snapte ik niks van, jullie <laughs> Dus ik gewoon fonetisch, ik wist helemaal niet wat Union Jack was of zo, weet je wel, ik <laughs> idee, yeah. ja. Ja. maar uh, ja, je deed, op die manier deed je dat gewoon. Zo leerde je. En dan moest je die tekst ook afschrijven, zo die naald erop zetten en weer op terug. En zo. Een, ja, heel doen. vaak luisteren, natuurlijk. ja. ja. ja. ja. ja. can't do me no harm I've got a key to the kingdom and the world can't do me no harm now when you get in trouble and you know you haven't done no wrong just call up central in heaven as King Jesus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 key to the kingdom, and the world can't do you no harm, get a key to the kingdom, and the world can't do you no harm, now they took John the Baptist, and placed him in a kettle of oil, angels came down from heaven, and they said that all wooden boil, cause John had a key to the kingdom, and the world couldn't do him no harm had a key to the kingdom and the world couldn't do him no harm Key to the kingdom and the world can't do me no harm. Got a key to the kingdom and the world can't do me no harm. Now they took Paul and Silas and bound him in jail, these though. And the angels came down from heaven, unlocked that jailhouse door, cause they had a key to the kingdom and the world can't.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 ik wil nog even terug uh, naar uh, hoe je bij die saxofoon terechtgekomen bent. Want je, je gaf aan, je vader gaf je les op, uh, op de bugel of ja, op de trompet. Kan, oh, maar jij had zelf op een zeker moment het idee van... ik, nou, ik wil eigenlijk naar die saxofoon. Hoe, hoe kwam je daarbij? Nee, dat, ja, dat, dat is raar. Kijk, die... Uh... Uh, ik zat dus bij een uh, fanfare. Er mm -hmm. zijn fanfare, dat is zeg maar Het middenrif van het orkest... zijn bugels. Zoals violen bij een klassiek orkest. Uh, fanfare... Sint cecilia En die, die zijn... De, terwijl ik denk veertig of zo... die zijn dus omgeschakeld naar harmoniegezelschap. En in harmoniegezelschap... heb je hout. Klarinetten. Die, die zijn het... Middenrift van zo'n orkest. Okay. Dus ik kreeg een S-klarinetje. Ik was nog ja, 14 en zo, kreeg kreeg een klein S-klarinetje. En uh, geen bugel meer. Dus al die jonge gasten die bugel speelden, die moesten op een klarinet. En dat was een rietinstrument, weet je wel. Ja. En uh, toen kreeg ik een best klarinet, want ik vond het vond een... Ik vond het een leuker instrument dan een bubbel. Bu bu ja. <laughs> Toen heb ik ook uh, op die clarinet heb ik, uh, mijn eerste talentenjag gespeeld. Weet je wel? Ik speelde ja. nummers van The van Shadows. En, uh, dus Apache <laughs> speelde ik op de klarinet En uh, Red River Rock van uh, Johnny, Johnny Hurricane. Ja. En nog een classic uh, Bessamimucho. Oh, ja. En... Uh, uh, gewoon met een paar jongens. Die, die hadden een, uh, een elektrische gitaar. En een van de jongens had een Philips radio omgebouwd. Dat er twee, twee uh, gitaren in één konden. En daar speelden ze een talentjacht mee. En uh, maar toen was er al een band in, in Veldoven, dan. Uh, wat later de werd en Die had gezegd van ja, je kunt wel bij ons komen. Maar dan moet je niet meer komen Je moet een saxofoon hebben. <laughs> Oké. Okay. Uh, want dat was natuurlijk... De was. Een uh, ja. beetje oudwollig of zo, ja. Ja, ja, ja dus was ja, ja. geen, geen, nee, want, geen want, rock en roll Ja, ja, ja nee. niet tijd nee. speelde iedereen gewoon uh, rock -roll. Dus de Beatles ja. en Stokes waren eigenlijk ja. nog niet doorgebroken. Nee. Dus het ja. dus was gewoon rock en roll. Dus, uh, de grote favorieten waren natuurlijk uh, uh, Little Richard. Uh, ja. ja. Um, en dan uh, Julian the Hurricanes, was ook heel populair. Gene Vincent, al die soort dingen. Ja. Ja. En er kwam wel een saxofone voor natuurlijk. Maar niet. En toen, uh, toen weet ik nog wel dat ik ook niet in die tijd, werd ik helemaal, uh, ja, echt verliefd op dat uh, saxgeluid. Omdat ik die, uh, ik had een paar gehoord van, van Lynn Richard, en die heeft bij die eerste opname, is een elk nummer gewoon, hij zingt gewoon, weet je wat met, uh, twee rondjes en dan hop, ik ten een tenor sax, ja. en die is geweldig, is gewoon, uh, dat is gewoon altijd fantastisch. En uh, ik weet nog wel dat ik ook al onder de indruk was van Vets Domino, van die band met die saxo. En dan de saxonist van Louis Prima, die was ook geweldig. Dat was een bouwde toch? Ja, dat was serie. En dat is een geweldige zaks van het Vooral aan de B-kantje. Hey Marie, hey Marie, en dat is een okay. geweldig. <laughs> ja. Maar toen had jij nog geen sax, Hoe nou, ben je nee, dan met nee, die sax gekomen? Nee, ik maar, heb nee, maar bij mijn pa zitten zeuren om een sax. En toen um, heeft hij van de kinderbijslag mijn um, eerste sax gekocht. Echt waar? Ja, oh, ja. Ja. ja. Omdat ik dan, ik kon dan bij de Evergreens komen. En daar heb ik die sax mee terug kunnen betalen dat was okay. een band die speelde toch wel, ja, zeg maar, um, vier keer in de maand of zo, weet je wel. En in dancing, so in de camper. Mm -hmm. ja. En um, uh, dan kreeg ik uh, 25 gulden per keer. Oh, yeah. Ja, weet je wel. dat was toen denk ik Dat was, uh, voor mij netjes. was het heel wat. Ja. Ja. Ja. En waren je ouders toen ook een beetje trots op je dat je dat toen al uh, deed? Nee, dat was, uh, was best nog een hele gedoe natuurlijk, want... Uh, mijn pa die vond natuurlijk die, die muziek die ik speelde, vond hij echt helemaal niks. En het woord, ja. Weet je wel. Het feit dat ik natuurlijk ook ondertussen mijn uh, uiterlijk, zeg maar, ging uh, veranderen ja. en uh, leren jekjes kochten en zo, dat vond hij ook helemaal niks. Nee. Maar goed, mijn moeder vond die muziek ook helemaal niks. Maar goed, ze hield toch van me. Come on, take Maar negen kinderen, dat moet wel heel gezellig zijn geweest, hè? Ja, ja negen dat was vrouw, zo, zes, ja. Zes, ja. Zes, ja. Ja. ja. En allemaal muziek maken. Nou, nee, de, mijn oudste zus die net onderkwam, die, uh, die is naar de balletacademie gegaan. Die is danspedagoog oh, okay. geworden. En de jongen die onderkwam, die wilde ook wel spelen, maar die had er geen zin in. Die is, uh, uh, die zo met administratie werken, met G&D ah, okay. ja. en dan, dan, dan daarna konden er wel weer een paar uh, broers van mij die uh, muziek okay. spelen ja. en ook een paar zussen die uh, altijd hebben gezongen oh. en ik heb nu dus op dit moment nog steeds uh, een uh, band met familieleden. We oh, het oh. afgelopen weekend ja. hebben we twee, uh, twee festivals meegespeeld. Zo? En dat is een, een team, weet je wel? Ja. Dus, uh, Speelt mijn, mijn dochter Nova speelt erin. Die zingt erin dus. Uh, twee neefjes op bas en drum. Uh, uh, een neef op gitaar. Een jongen broer op gitaar. Uh, drie zussen die zingen. Zo, ja. En nog een neef die zingt. Ja. Toevallig hebben we deze zomer de vier keer nou meegespeeld. En nou de volgende zal weer zijn. Het, het, het eerste weekend van januari. En dan weer volgende zomer misschien, weet je wel. Dus het is een... Okay, ja. Gelegenheid. Ja, ja, maar het is ook een, een, voor ons heel belangrijk dat we dat doen. Omdat het... Uh, uh, het, het houdt ons meer, meer bij elkaar, weet je wel. Ja, ja dat geloof ik ook, ja. ja. Maar ik had ook je boekje gelezen over... Uh... Ah, dat, weggelezen, ja, ja. ja, ja, dat, ja. Is, dat, is een, uh, dat is wel heel tekenend voor die tijd. Van, uh, dus wat er gebeurde, want dat boekje heb ik geschreven. Wat er bij mij is gebeurd in het jaar nadat ik ben gestopt met studeren. Dus dat ik echt. Uh, nou, gewoon een mentorie. Dat begint de boekje feitelijk mee van. dat die. Uh, de, de hoofdvakdocent, zeg maar, wat die me toen les gaf. die moest dan echt laten horen van. wat vind jij dan echt leuk. Want ik had op een gegeven moment gezegd van. juist, ik stop ermee, want. ik vind uh, deze muziek niet leuk om te spelen. En toen heb ik dus, uh, ik geloof, Coltrane voor hem gedraaid. En toen, ik vergeet nooit die zin dat je zei van, en jij vindt dit leuk. Ik zeg, ja. En toen begreep je wel dat je ja, dat is een andere zo, richting ja. op wilde bewegen. Ja, want ja, mij heb ik constant veel geleerd. Vooral ja. over het, hoe, hoe dat je het instrument moet behandelen, weet je wel. Goede techniek geleerd. heel wel ja, dat wel. Want kijk, dat, dat is toch iets wat uh, tijdloos is. Het, uh, uh, het bespelen van instrumenten heeft een hele lange historie. Mm. Dus ook van bladinstrumenten, weet je wel, favorietinstrumenten, mm. ook van uh, snaren, met violen en zo natuurlijk ook, het is dus een hele cultuur, zeg maar, die mm. ook heel erg vertakt uh, dat is. Want dus, er zijn heel veel manieren om. Om uh, een instrument te leren bespelen. En heel veel methodes ontworpen, natuurlijk. En ja, heel veel richtlijnen en noem maar op. Ja. En trainingen. En het, is hele, het is een hele cultuur. Is de saxofoon al oud? Nee, het is, een, het is een heel jong instrument. Ik denk uh, ja, 150 of zo. Het is ooit uh, really? uh, gemaakt in opdracht van het. Belgische leger ja. moest de Adolf, ja. Adolf Sachs een, uh, een, zeg maar een instrumentenfamilie ontwerpen die ja. tegen de veldtochten kon. Want ze hadden dus bijvoorbeeld, als ze eerst met, met een uh, uh, klarinetten en ja. hobo's en dergelijke, dus, dat is allemaal hout hè, ja. Ja. en die kunnen dus niet tegen... Kamperen in de, in de winter. <laughs> zo. Oh, dus, tegelijkertijd met de trompet, of zo. Dan? Nee, die trompetten zijn er wel, al veel ouder. Die, die, die, die, oh, ja. die, die zelfs al in, in de tijd van Bakken zo, zijn er al oh, uh, uh, horens ja. en zo, weet ja, je ja, wat, want horens, die, dat, ja. dat is ontstaan uit de horens. Maar dat zijn koperinstrumenten. En uh, in die tijd waren er allemaal klarinetten. Achter de klarinet, achter de laden, rietinstrumenten, ja, ja. ook een hobo van God en zo. Het zijn dan riet, rietinstrumenten. Ja. Um, uh, maar ze komen, het komt in feite wel allemaal uit de militaire wereld, laat ik zo zeggen. Ja, en ja, uh, ja. bijvoorbeeld de snaren die komen meer uit de hoofdwereld. Hè? Het is uit uh, van het Hof, van de Middelste uh, en uit de kerkelijke wereld. Onder leuk, de, ja, nooit bij stilgestaan. Nee. Maar bladigst, is komen we in feite uit de militaire wereld. hoe die saxofoon dan ooit in Amerika terecht is gekomen... en al die jazzmuzikanten dat geadopteerd hebben. Ja, dat komt waarschijnlijk... er zijn heel veel theorieën over ja. En, ja. Maar als iemand het nou weet, dan ben jij het, nou denk ja, ik. Nou ja, nou ja kijk, ik heb, wat je wel, wel ziet is dat dus zo'n... Uh, in Amerika is dus de, een hele grote cultuur geweest... In, in marching bands, hè? Ja. ja. Dus ja. er zijn heel veel, laten we zeggen... Uh, de muziekvormen vanuit Europa, die zijn met de immigranten meegegaan. Ja. Zoals polkas ook, weet je wel. En uh, linebands ook, zijn ook meegegaan hier van de rijdansen en zo, weet je wel. Oké. Okay. En uh, uh, in die marching bands, waren natuurlijk die saxen, die waren daar meteen. Ze hadden helemaal die, die historie niet van klarinetten en van dat spul, weet je wel. Die historische, uh -huh. Amerika heeft die, die, heeft die historie niet. Ze nee. zijn gewoon marschen. In de, en, die, en die saxen maken gewoon meer geluid dan een clarinet. En op een gegeven moment dan leren die, die jonge gasten leren dan sax spelen in zo'n marching band. Huh? En die gaan dan in één keer op blues spelen op, op die sax. Okay. En dan blijkt dus dat die sax qua expressie veel meer mogelijkheden biedt dat een klarinet. En dat is dus zo. Een sax biedt gewoon uh, waanzinnig veel mogelijkheden om een melodie te spelen. En dat komt gewoon vanwege de wendbaarheid en vanwege het geluid. De wendbaarheid? Ja, de wendbaarheid van toon. Je kunt met, met sax kun je echt met de toon kun je heel veel doen. Oké, okay, ja. uh, je kan hem laten huilen en zo. Dat nee, nou, er zit je ziet meer kan emotie in, ook, Je, je uh, kunt ja. hem ook uh, laat, een beetje laten zakken en stijgen. Je kunt de vibraten goed beheersen. En het, uh, het refereert ook een beetje aan de menselijke stem. Ja. Want om terug te komen dan op die uh, Adolf Sax die uh, Sax voort heeft ontworpen, ja. die heeft dus die Saxe-familie ook uh, gebaseerd op de. Menselijke stemmen van een koor. Dus van, je hebt dus een sopraansax, ja. een al een tenorsax en een baritonsax. Ja. En dat zijn de vier hoofdstemmen ja. van een koor. Ja. Daar is het op gebaseerd. En daarmee is het ook saxofoon, omdat de heer Sax dat uitgevonden heeft. Daar weet je saxofoon. ja. Dat ja. ja, hebben nooit geweten. Ja, mee. ja. Dat was, dat was een hele freaky uitvinder. Ja. freaky, hè? Ja. ja, ja. Want ja. Dit, dit, uh, hij was, uh, dit was eigenlijk een. Dit uh, is wel zijn beroepsuitvinding geworden, maar uh, hij vond zelf dat er andere wat dingen waren veel belangrijker. Hij heeft bijvoorbeeld ooit een windorgel uh, ontworpen, ergens in Parijs voor een wijk en zo, daar hebben ze hem echt, uh, zeg maar, min of meer met pek en veren. De, de, de, de, de mensen hebben hem eruit, omdat hij begon dat hij jankt, dus de hele dag als een beetje waaijankt. Zoals hij het leuk voor de heerlijke. Oké, okay. maar ook kwam uh, via ja, de saxofoon en nee, de historie van de saxofoon. Je speelde in je eerste band, je verdiende wat geld ermee. Ja, en, ja, en dan, en dan ik, ga je meer ontdekken, natuurlijk. En dan was ik was ook aan het uh, zingen geraakt in, toen, al, toen ik in de jaren 16 was. Want uh, ik begon dan met de uh, Everest toen ik er 15, dus toen die sax kreeg, was vijftien 15, 15 jaar. Uh, toen speelde ik eigenlijk ook meteen in, in, die, in die band, weet je wel. Ja. En uh, toen ben ik ook vrij snel al gaan zingen. Ik ben vooral gaan zingen omdat de, de, toen braken de Beatles en de Stones door. En die zanger, die we hadden, die, die kwam meer uit de uh, uh, hoek, Weet je wel, uit de, ja, ja, ja. de countryhoek en zo, weet je wel. Mm -hmm. En dan een beetje rock en zo, maar, maar die dikte dat niet. Die, uh, Stones en zo. Nee, die voelde ja. dat niks, nee. nee, hè? Nee, maar hij had ook die, niet die, die, die klank. Hij had, die had niet oh, die... Uh, en okay. ja, ja. zoveel ja. netjes en zo, weet je wel. En ik vond het te gek om te zingen. Dus ja. toen ben ik begonnen met, met zingen. Dus mijn eerste nummers waren gewoon... Uh, uh, uh, ja, ik coverde gewoon de Beatles en de Stones. En, en de Yardbirds en de, wat ook, Wat ik ja. me tegenkwam, weet je. Ja. Ja. ja, dat was een mooie ja. tijd toen, denk ik, hè? Uh, ja. ja, als je 16 ja, ja, ja. bent is alles wel mooi worden. <laughs> ja. ja, meisjes en brommers en <laughs> gewoon <bongers, laughs> ja, dingen ja. die het leven leuk maken. <laughs> ja. dus, uh. ja. bij de band he Dirty Underwear en dat was dus eigenlijk een, een soort uh, uh, vrijplaats hier ook de Kleef. en er zat oorspronkelijk dan een jazzclub uh, maar bedoel wij waren dus een stel jongens wij speelden dus uh, ja we speelden dan de nieuwe dingen die er waren weet je wel, 1968 sowieso de echte de, de, de Doors, and Airplane, maar ook de nieuwe soulmuziek van Wilson Pickett, uh, Otis Redding die dingen die je interesseren, daar ga je op in. Ja. En in feite is dat nog steeds zo, weet je wel. Ja. Alleen, nou is het dan zo van... Ja, wat krijg je voorgeschoteld op, uh, op Spotify? Ja. En uh, weet je, want toen was het meer zo van... Dat je in, in een, kijk, je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat destijds de jukebox is geweest. Omdat elk café en elk dancing had zijn eigen jukebox. Zelfs alle... Uh, ik herinner me alle kantines uh, van de sportclubs. Als je voetbalde, weet je wel, ja. dan kwam je in die kantine terecht, er stond altijd een jukebox. En dan okay. die platen in die jukebox, dat is de persoonlijke keus van, ja, van het de, de vrouw ja, ja. die de tent ruimt. Ja. En dat, dat was uh, ontzettend interessant altijd. Omdat dan hoor je gewoon muziek die niet op de radio kwam. Kijk, want die muziek die ik leuk vond, daar kwam niks van op de radio. Uh, ik weet ook wel, dat op een gegeven moment de bassist van Dirty Underwear die zei van, joh, ik ben gisteravond ben ik in een café geweest, op de Bosdijk, en er staat een raar nummer op de zoekbox. Nou, echt, ik begrijp er niks van. En uh, wij naar een café toe, en de nummer dat was het eerste rekennummer we geworden. Ja, weet je wel? Dat was echt uh, Chanty Town van uh, Desmond Dekker of zo. Weet je wel. Okay, en ja. en dan, de, echt, dan hoor je dat en dan denk je van... Wat doen die gasten joh? Hebben jullie ook platen gemaakt met we DJ? Anyway? We hebben één single opgenomen. John de Rainbaker. En dat is uh, producer Peter Koenewijn. Oké. Okay. Oh, ja, en uh, ik maar. verder waar, we... Uh, ja, kijk... We speelden van die... Ja, een beetje... Alternatief, laten we zeggen alternatief. Weet je wel? We, we, mm -hmm. Eigenlijk bedoel je dat ik me wel voor zin in hadden, laat het zo zijn. <laughs> alternatief. <laughs> Mooi gezicht. <laughs> <laughs> en uh, we speelden ook al wat België. Maar eigenlijk vooral in van die... Uh, studentenclubs speelden we veel. Weet je wel? Hier in de buurt, op de mm -hmm. Tilburg ja. en zo. Weet je wel? En in Eindhoven speelden we dan... Uh, uh, Elke zaterdagavond speelden we in de portforklief. speelden we voor de interiën. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. ja, vroeger was het ook heel anders, had je veel meer van die kleine zaaltjes eigenlijk, he? Ja. Je ja, hebt nu ja. alleen maar van die grote eigenlijk. Ja, dat waren kleine zaal, ja, want we speelden toen niet zoveel dansings. Want bijvoorbeeld bij de Every's, dat was echt een, ja, een coverband in feite, we speelden ja. gewoon echt ...nummers uit de top 40, weet je wel. Gewoon ja, kijken wat, wat we konden spelen van de top 40. Ja. Ook al waren het Duitse nummers, dan speelden ze ook, weet je wel. Wat heeft van of zo. Hè. Ja, ja. Ze met Mier in de Morgen, en meer van die flauwekul. Cool. En, uh, en daar speelde je grote dancings mee. Dat waren gewoon ja. dancings. Dus hier op de dorpen waren er dus steeds overal En Nou, dus disco's natuurlijk, weet je ja, wel. Ja, ja. Toen waren dat dancings. En dan speel je zondag van, uh, van half vijf tot elf. Zo. Ja. Ongelooflijk, ja, snap ja, ja. Speel je. Speelde je vier speel. sets? Nee, dat waren niet, vroeger waren, waren geen sets. Dat, dat is helemaal uitgestorven. Maar je speelde drie nummers die bij elkaar worden. En dan stond je gewoon een minuut op het podium, niks te doen. En dan speelde je weer drie nummers, weer drie nummers bij elkaar worden. En dan zo ongeveer een uur. En dan had je een kwartiertje pauze. Oké, okay, okay. ja. ja. ja. Maar het moest echt een goede dansmuziek zijn natuurlijk. Die ja, dat was allemaal de dans. dansmuziek. Kijk, ja. Ja. die van Domino was allemaal dansmuziek, weet je wel. Ja. Ja. Here maar, goes my heart again. Dat was allemaal ja. van dat... Dat lekker door. Dat is muziek, weet je wel. Maar uiteindelijk ging je je eigen muziek maken ja, dat met was, de Mr. Albert Show was dat? De Mr. Albert Show was de eerste band uh, deck, uh, met eigenaars. Ja, ja. ja klopt. Ik zullen we dat voor na de pauze bewaarden